Laat ons. Laat ons nu aanvangen met het zingen van Psalm 35 en daarvan het eerste zang was. zouden we nog een gedeelte trachten te lezen uit Gods heilig woord het hij beschreven vind in het tweede boek der koningen en daarvan het tweede hoofdstuk wij noemden twee koningen het twee maar vooraf de heilige wet des heren zo sprak God alle deze woorden u zegt dat ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezichten hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen.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 Want de Heer zal niet onschuldig schuldig houden, die zijn naam eigenlijk gebruikt. God denkt dan sabbathdag, dat gij dien heidegoed. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat, des Heeren uw schot. God. Dan zult gij geen werk doen. gij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 Daarom zei van dat de Heer dan sabadag en hij doet hun gedankt zelf. uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt spreken gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenissen spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naastenhuis, gij zult niet begeren uw naastenvrouw, nog is het een dienstknecht, nog is het een dienstmaag, nog is zijn een oog, nog is zijn een ezel, nog iets dat uw naasten is. Het geschieden nu als de Heer Elia met een onweer ten zijn hemel opnemen zou. En dat Elia met Elisa ging ervan van het veel zou En Elia zei dan tot Elisa blijft toch hier. Want de Heer heeft mij naar bed al gezonden. Maar Elisa zei de waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Al zo gingen zij af naar het uit. Toen gingen de zonen der profeten die het betel waarom tot Elisa uit. En zij dan tot hem, weet gij dat de Heer heden uw Heer. ...van uw hoofd wegnemen nemen zelf. En hij zeide: ik weet het ook wel, u zwijf u gij stil. En Elia zeide dan tot hem, Elisa, blijf toch hier... ...want de Heer heeft mij naar Jericho gezonderd. Maar hij zei zo als de Heer leeft en uw ziel leeft... ...ik zal u niet verlaten... Alzo kwamen zij te Jericho. Zo traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe. En zeiden tot hem, weet jij dat de here heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal. En hij zeide, ik weet het ook wel, Zwijgt zij stil. En Elia zei dan tot hem, blijf toch hier. Want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden, Maar hij zei er zo rechtig. Als de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. En vijftig mannen van de zonen der profeten gingen heen. En stonden tegenover van veren. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en woonde hem samen. En sloeg het water. En het werd herwacht en derwaard verdeeld. En zij beiden gingen door op het droge. Het geschieden nu als zij overgekomen waren. Dat Elia zei tot Elisa. Begeer wat ik u doen zal. Eer ik van bij u weggenomen worden. En Elisa zeiden dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zei dan. Jij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien. Als ik van bij u weggenomen word, het zal u al zo geschieden. Doch zo niet. Het zal niet geschieden. En het gebeurde als zij voortgingen gaande en sprekende. Ziet zo was er een huurige wagen met huurige paden die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met die oom weder ten hemel. En Elisa zag het en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen Israël en zijn vriend. En hij zag hem niet meer. En hij wapende zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij heeft ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was. En keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zeide: Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water in het werd her, wat en der wat verdeeld. En Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen der profeten, die tegenover de Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij, de dus geest van Elias op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet, en boven zich voor hem neder het aarde. En zij zeiden tot hem, ziet nu, er zijn bij uw knechten vijftig dappere mannen. Laat hen toch heen gaan en uw heer zoeken. Of niet misschien de dus geest des Heeren hem opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. Een dag, hij zeiden, zend niet. Maar zij hielden bij hem aan tot schamelstoel. En hij zei de cent. En zij zonden vijftig mannen die drie dagen zochten dat hem niet vonden. Toen kwamen zij weer tot hem, daar hij te Jericho gebleven was. En hij zei tot hen, heb ik tot u niet gezegd, gaat niet. En de mannen der stad zeiden tot Elisa, zit toch. De woning deze stad is goed, gelijk als mijn heer ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zei, dit brengt mij in een nieuwe schaal en legt er zout in. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwil en wierp het zout daarin en zei zo zegt de Heer, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood, nog onvruchtbaarheid meer van worden. Al zo werd dat water gezond tot op deze dag. Naar het woord van Elisa, dat hij gesproken had. En hij ging van daarop naar Bethel. Als hij nu de weg opging... Zo kwamen kleine jongens uit de stad, die bespotten hem en zeiden tot hem, Kalkop, ga op, Kalkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag ze en vloekte hen in de naam des Heeren. Toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van dezelfde twee en kinderen. En hij ging van daar naar den berg Karmo en van daar keerde hij weer naar Samaria. <Klacht> Onze hulp zij in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde. gemaakt, heeft, die trouw terwijl... <klacht> En edel geleefd, en nooit of immer laat varen. De werken zijn er, handel. Genade, de vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verderen voortgang gang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heer. Door de gemeenschap. Des heiligen geestes. Amen. Het is maar weer een ogenblik. En die veertien dagen zijn voorbij. Ja. Voorbij, dat wil zeggen dat. Almen gaan, allemaal gaan. En verder gaan, tot niet verder kan. En dan is een mens aan de dood. Dan is een mens aan de dood. En het is maar weer een klein ogenblik. Dat we gedenken als God het geeft en ons het leven geeft want we kunnen elke seconde verliezen hebben we ook een oostburg weer gezien was ook weer triestig sterk man ook alweer mee de sterkste van dat gemeentje en is ook alweer heen gegaan we hebben van de week ook alweer een rouwkaart van ons de dood zit overal in dat komt dan de zonde overal weg. En de zonde, die is volkomen in de hel. Daar vandaan is het er ook niets als een eeuwige dood. De hel is alleen dood, dat is alleen een eeuwige dood. Maar dan is het weer hemelvaartdag. Als God het geeft. En die hemelvaart, dat is geen jaarlijkse vernieuwing. Nee, God hoeft niks te vernieuwen wat zijn werk betreft. Want de hemelvaart is nieuw en de hemelvaart blijft nieuw. En ze moeten in ons nieuw gemaakt worden. Om daar de vruchten van te mogen ontvangen. Al wat God in den zaligmakende weg geeft, wacht dat verouderd niet. Want het is uit God die oud is zonder veroudering. Waarvan we lezen Jezaja 9, dat vijfde vers. En men noemt zijn naam wonderlijk, gelukkig. Heet. Gelukkig als God geen wonderen kon doen. Dan was er niets meer te verwachten dan ellende en sterven. Maar nou is hij niet verplicht wonderen te doen. Het zou een wonder zijn als God een wonder deed. In het wegnemen van ons hart harting, Het wegnemen van onze dood. In het wegnemen om ons te rukken. Uit de muil van Satan. Want we hebben ons goed vast. Daar kan je geloven. Daar kan je geloven. En als je aan de duivel legt. Dan kom je er nooit uit. Nooit. Want hij kan niet één mens de hemel vinden. Zijn werk is alleen maar vernielen. Verleiden. En misleiden. Dat is zijn werk. En daar is die getrouw in Van de vallen. En dan zal die blijven. En dan zou Gods volk bij alle genadies ondervinden. Ondervinden. Dat Satan een macht is toch. Die alleen door Almacht gebroken kan worden. Hoor je? Alleen door Almacht. En in de tweede plaats. Alleen door vrijmacht. Want al wat God doet, dat wil Hij doen. En wat God wil doen, dat strekt altijd tot Zijn heerlijkheid. Ten leven of ten dood. Er is u voorgelezen de goddelijke wonderen in de Oud-testamentische bedeling. En het gehele oude testament is geen aanvulling van het nieuwe. Of het nieuwe geen aanvulling van het oude. Maar het oude testament is als een open vat waar het nieuwe testament in geschonken wordt. En waarvan de waarheid zegt dat alle beloften in Jezus Christus. Ja en amen, zodat de gehele oude verbond als een verbond der genade in de volheid van het hoofd des verbonds Jezus Christus vervuld wordt, bevestigd en bestendigd wordt. Zou het de grootste vuildaad zijn voor u en mij. Als we verwaardigd mochten worden. er iets goddelijks, iets wonderlijks, iets geestelijks en iets bevindelijks in te mogen beleven. Want het weten, ach, ach lieve, elk mens weet dat hij sterven moet maar wie beleeft het elk mens weet dat hij straks van hier moet maar wie beleeft het elk mens weet mijn eindreis is de rechterstoel God wie leeft het in en wie beleeft het elk mens onder ons weet mijn einde is nacht dat rechtvaardig is. Of mijn einde is dag. Wat vrije genade is. Wat vrije genade is. God heeft dat willen doen. Niemand kon hem dwingen. Maar God heeft een stap buiten zijn wezen willen doen. En dat tot eer. Van zijn goddelijk wezen te hebben hem behaagd gelieven om zijn soevereiniteit te openbaren in het werk van zijn goddelijk welbaren en door alle rollende eeuwen heen een kerk te vergaderen dewelke straks een genadeplaats ontvangt in het huis mijn vaders zijn vele woningen, vele, vele. Misschien is er nog één die zegt, man, dat zou voor mij wel geen woning zijn. Nee, dat kan voor mij geen woning zijn. Niet, niet, nee, dat kan niet, kan dat niet. En is dat een beling? dan weet God er ook van. En dan weet je conscientie er ook van want daar geen woning te hebben, waar zullen we hem dan hebben? Dat wordt dan ingelicht. Ach, goden, wiens naam wonderlijk is, mocht de schriftuur openen voor ons, en hij mocht het heiligen in u. Ja. Hij mocht zich eens openbaren willen, zal tot heerlijkheid zijn van zijn willen. En tot een duidelijke zaligheid van degene die het mocht ontvangen. Want wat is leven, Eden. Wat is het leven? Een De gestadige deugd. zoek en woensdag, Zaterdags en zondags. zoek Een gestadige een gestadigend dood, dat wil zeggen een dood die doorgaat. Een dood die voortgaat. En zonder wedergeboorten overgaat in een eeuwige dood. Ach, het mocht God behagen, zeg over de jongsten en in de jongsten. Zowel als in de oudsten het uit vrije gunst. Nog begunstigen met een nieuwe hart. En met een nieuwe geest. Waar vanzelf uitvloeit een nieuw leven. Dan komt het hemelvaart worden. maar er gaat heel wat aan vooraf voor het hemelvaart. Dus wat? Er gaat zoveel aan vooraf. Alleen het hemelvaart wordt dat die mens zichzelf kwijt. Zichzelf verliest. En dan blijft de hemelvaart van Christus. Ook. Waarvan de hemelvaart van Elijah en van Henoch. Voortekenen zijn. van hetgeen wat vervuld is. en wat bevestigd is. in het hoofd Christi. Twee koningen, twee. en daarvan nader lees ik u voor. dat dertiende. en dat veertiende vers. waar Gods woord al dus spreekt. Hij heeft ook Elias mantel op, die van hem afgevallen was. En hij keerde weder, en stond aan de oever der Jordaan. En hij nam de mantel van Elias, die van hem afgevallen was. En de sloeg het water, en zei, waar is de, Heere, de God van Elisa, ja dezelfde. En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging daardoor tot dusver. Vragen we voren van de hulp des de Ach, Oh, uw hulp is besteld. Bij een held die verlossen kan. En nooit geen nood voor gedaan heeft waaruit hij niet verlossen kan. Zelfs een later is uit de dood. Zelfs een moordenaar van het hout. Zelfs zijn uw wonderen van de aanvang des aarderijks en des hemels geopenbaard in de tijd, waarin al uw werken van uw getuigen, dat gij alleen God zijt. En alle die wonderen geopenbaard zonder vermindering, en dezelfde nog verklaard in natuur en in de heilige schriften, Ach, het mocht u goed denken, vanuit uw goddelijk soeverein welbehagen, te vragen naar doden zonden. te zoeken goddelozen, op te wekken doden, en te rechtvaardigen onrechtvaardigen, en de naakte te bekleden, met de klederen des heils. Gij hebt ons gedragen. In uw onverklaarbare, onuitspreekbare en ondoorgrondbare. Langmoedigheid, maar ook weldadigheid. En ook meeldadigheid. Ach, gij zijt niet slij, gij zijt niet gierig. Gij geeft mildelijk en zaligt uw kerk zonder verwijten. Gij draagt die hele wereld zonder dat die ooit hoeft te vergaan van uw vermoeidheid. Want uw naam is sterke God. Gij voedt die hele wereld zonder dat die ooit hoeft te vergaan van honger. Want gij hebt brood genoeg en nog en voedt mensen en beesten. Er is voor u geen ding te wonderlijk. Gij sprak daar zij ligt en het werd ligt. En dat door het licht dat vandaag nog is. Maar u hebt nooit gezegd, daar zij duisternis. Dat heeft u nooit gezegd. De duisternis is door u niet geschapen. Zij zijn afschaduwing van de zonden, van verderf en van de dood. Maar het scheppingslicht openbaart de duisternis. En als herschapen licht geschonken, dan wordt de duisternis in ons hart. De duisternis van ons leven. Openbaar. Ach, dan gaat die mens zoeken naar licht. Als vrucht van het licht. Dan gaat hij zoeken naar leven als vrucht van een ingestot leven. Dan gaat hij zoeken naar heiligheid als vrucht van het beginsel der heiligheid. Dan gaat die mens zoeken naar God die hem gezocht heeft. En zal niet kunnen rusten voor alleen de rust door recht en door gerechtigheid ontdekt, geopenbaard en geschonken is. Gehebbel die achterliggende veertien dagen daar maar niet in deze plaats zijnde. Onderhouden, stoffelijk. En mocht het geestelijk geheiligd worden, dan wordt uw naam vereerd. En wij verniezen. En er is niets Profijtelijker. en zaliger voor uw kerk dan het kleed van oudmoed. Het sierlijkste gewaad waar uw kerk op mee bekleed kan worden dat gij ons maakt nederig en kleiner, dan wordt een wonder dat we nog leven, een wonder dat er nog een Bijbel is, en een wonder dat er nog geprekt wordt, een wonder dat er niet alleen zonde maar genade is, een wonder dat niet alleen dood maar een eeuwig leven is, een wonder dat niet alleen schuld maar ook een borg is, daar wordt een wonder, niet alleen verloren, maar behouden te kunnen en te mogen worden. Gij mocht ons aller oren doorboren, niemand kan dat als u. En anders horen we ons hele leven en sterven straks zonder gehoord te hebben. Heer, gij mocht gedenken aan onze zieken. Thuis en in het ziekenhuis. Het heb maar één verlang. Beter worden. Beter worden. Beter worden. Beter worden. Zou het een wonder zijn als er eentje onder mag zijn. Waar bekeerd worden meer is het beter worden. Waarmee God verzoend worden meer is dan lichamelijk hersteld worden. Ach wat zou het een wonder zijn. Aardereens een ziekte verdiend heeft. in de aanvaarding in de gezondheid der zielen, die u aanklikt in alle noden en in alle behoeften en alle banden. Ach, gij mocht, u waar een overvloed van genade in u is, meer dan zonden, in u is. Het eeuwige leven. Het werk de eeuwige dood niet doet. En de eeuwige genade schenkt een openbaar. Die u gegeven heeft tot de Ransom, niet voor allen, maar wel voor velen. Voor velen, welke getal wij niet hoeven te weten en ook niet hoeven te tellen. Maar de hoofd. Sommigen zal wezen of wij er eentje van die ontelbare, door u getelden mogen zijn. Och, gedenk uw knechten, die ook meest een onverruchtbaar leven hebben, een onverruchtbare bedeling, een onverruchtbare bediening, dat maakt ze oud en grijs, en doet ze minnigmaal denken, Heeren hoeft er alleen om maar gepreekt te worden ten doden, en nog voor een enkeling ten leven. Heren, u mocht het toch uw schriftuurlijke wonderen, de wonderen der schriftuur, door middel van de prediking des woords. Ook onder ons openbaar gelijk dat bij de discipelen gedaan heeft, en bij de uil doen en beloofd hebt te blijven doen, tot aan de volleiding der eeuwen. Verleen ons de opening des gericht. Oh, maak ons vrij, heren. Oh, maak ons vrij. Als mensen overlast, belast en knelt hem, en, en de, vervult met alle lende de zielen. Maar verlossing van mensen overlast in een goddelijke lust. Dan krijg uw kerk en uw knechten de lust in. Om uw naam en deugden te verheerlijken. Laat het eens maar zijn tot uw heerlijkheid. Wat het altijd zal wezen bedekt of ondekt. Hoor nog en verhoor ons. Nog. En vervul ons met uw kinderlijke vrezen. De welke let op uw ere, en op uw gunst, en op uw barmhartigheid, genade en liefde. In de welke gij uw kerk voorgeliefd, om in de tijd geliefd, en door alle doden heen geliefd, in God die liefde is. Amen. Psalm 29 de 29e psalm en daarvan het eerste, tweede en derde zangvers. Inmiddels krijgen niet de gelegenheid zijn de liefde af te achterzond. Aardse machten, loof den ere, geef den ere, sterk den Eeren. Dat de lof van z'n naam aller grote roem beschouwt. Vorsten voegt u hem. In het midden van zijn heiligdom te aanbidden, voegt u met de God getrouwen zeer een heerlijkheid ontvouwen. Dat eerste, dat tweede en dat derde van de 29e psalm. <klies> En een God die vrij blijft, en een God die vrij is in zijn werken, waarvan ervaren we geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoofdbevel van zijn mond. Dat nog in genesins vijf naar de hemel opgenomen is. Dat was niet omdat hij beter was als Abram. En beter was als nodig. nog, had geschonken geloven aan Abram ook. En daarvoor toch maar het lag in de eeuwige raad, God, omheen nog, die door het geloof wandelden, dat wil zeggen met alles, rekening hield met God, in zijn leven, in zijn werken, in zijn gedachten, en in zijn woorden, als vruchten het erzekerde verbond, de welke verheerlijk te werden in Henoch, in de schenking van de vreze des Heren, en de vrucht van de vreze des Heren, dat is de Heer aanklepen. Alleen aanklepen. gelijk een kleed, aan de lenden in zijn mond. Dat Henoch onverwachts opgenomen, dat is een openbaring dat God met de zijne doet zoals het hem verkiest. Zo gaat dood met die Liga, de welke geen dood gezien en nochtans, de allerwonderlijkste dood gestorven zijn. Want nog Henoch, nog een lia, ja, zijn opgenomen zoals ze waren. Want er is in de hemel geen plaats voor het vlees. Er is in de hemel geen plaats voor de oude mens. Dus bij gevolg moet er een vernietigingsproces plaats hebben. Hier. En daar getuigt ook de apostel Paulus van in zijn brieven. Aangaande de komst van Emmanuel. Zeggen de wij die levend overgebleven, Dat bedoelt hij de kerk mee. De blijven kerk over hoe lang. Die levend overgebleven zijn zullen hem, komt het punt. Tegemoet gevoerd worden in de lucht met een dadelijke totale vernietiging van alles wat verleest, wat zonder oude mens is. Want in de natuurlijke zin, dan wordt een oude mens, een oude mens nooit begraven. Er is geen graf voor. Niet, nee. Er is geen grap voor. En de nieuwe mens. Wanneer de menselijke natuur sterft. Die gaan naar binnen. En die erft God. Maar de vernietiging van een oude mens. Als hij bij het sterven van een kind van God staat. Als de snik gaan. Dan moog je zeggen, dan oude is begraven op geduld en dat voor eeuwig en daar gaat er niet. En de menselijke tuur wordt in verderfelijkheid gezaaid, om in de dag der opstanding in onverderfelijkheid te worden gemaakt. Elia, zijn er een uitverkoren kind van eeuwigheid door een vrij God bemint. En door een vrij God op zijn tijd geboren en door de vrijheid Gods naar zijn wijze wedergeboren. Als we terecht zien eten, dan worden we geleefd, we worden geleefd. Waarin alle dingen verklaard leggen in zijn almacht en alomtegenwoordigheid, waardoor zijn goddelijke raad geopenbaard wordt, Totdat de tijd komt dat ze verdwijnt in de eeuwigheid. Elia is een koning een 17 onverwacht. Alsof hij, alsof hij uit de hemel viel. Zo werd hij onverwacht naar zijn profetische bediening. In dat goddeloze tien stammenrijk geplaatst. En hij de ijveren des allerhoogste, om voor niemand te vrezen zelfs de dood niet en ook voor Aagab niet als een vrucht van de vreze God die gaat voor geen mens terug de vreze God gaat voor de dood niet terug en de vreze God beoogt nooit iets anders dan de ere God. En de Ere Gods met inleving zijn openbaringen van de vrezen des Heer. In ons teksthoofdstuk, daar hebben we vernomen dat Elia zijn tijd om was. Straks is elk mens zijn tijd om. En we worden elk mensen roepen een reis te maken die maar één keer doen. Een en een stap te maken die we ook, ook maar één keer doen. En naar een plaats plaat. plaat te gaan waar we niet meer, meer uit zullen gaan. Het zijt een leven of het zij een dood. Ja. En wanneer een Lia. die van Gods wegen geïnspireerd werd, en door God en heilige geest krachtig geleerd werd, werd die geheel ingenomen, en geheel bezet, met de uitvoering van Gods raad, zowel voor hem, als voor Israël. En als dan een een koning een 19, een Liaan opvolger krijgt geluk, als een Heer een knecht wegneemt dat hij nog een ander heeft, en geeft dat gelukkig. Als een Heer een kind van God wegneemt dat er een ander toegebracht wordt hoewel je meer hoort van wegnemen, van opnemen, als van toebrengen. Ik denk ook wel, dat hoe dichter we aan het einde komen, hoe kleiner Jacob zal zijn. Want dat hoort ook bij het einde. En wanneer een Lisa door een goddelijke roeping toegevoegd, om straks te staan in de schoenen van Elia, als een van God afgezonderde en geheiligde profeten, welke als boer achter zijn ploeg vandaan geroepen werd. Mogelijk niet. Er waren toch zo'n profetenscholen. Dan de Heer er eentje van die profetenscholen genomen heeft. Je ja, had de onderwijs ontvangen van Elia. voor Voor Voortdurend. En de heer gaat die scholen voorbij en neemt een boer. Een man die aan het werk was. Hij gaat die scholen voorbij en neemt vissen, mensen. Arme vissen. En hij heeft het altijd maar één doel eten. Om het verstand des verstandigen te niet te maken, omdat alleen geroemd ze worden hem die hetgeen wat niets is, daar neerzet, en hetgeen wat iets is aan de kant zet. Ja, ook een wondering. Wij zouden het net andersom doen. Maar zo wij het doen, zo doen we het menselijk en zo doen we het vleeselijk. Maar zo God het doet, zo doet hij het geestelijk. Tot beschaming van alle vlees. En tot de verblijdend wonder in den goddelijke geest. Wanneer u God na zijn eeuwige vrijmacht, zijn knechten en zijn kinderen opneemt, nadat hem, nadat zijn willen welbehagen is, dan moet je niet denken dat hij zijn kinderen thuis haalt. Of dat hij zich niet langer onderhouden kan. Haal ze alleen maar thuis. Omdat ze voor dat thuis gekocht zijn. En een verworven plaats in dat thuis ontvangen. En dat is de vader. De zoon en den heilige geest. Dan de vrijmacht die God en bepaalt in mensen mensenleeftijd, Waarvan de waarheid zegt: Gij hebt mijn bepalingen gemaakt. En dat geldt ook van profeten en knechten. Ik, ik hoor die vragen nog zeggen en de boezemzinger in Rotterdam, toen Dominique te begraven werd, toen zei die man, heren, we willen niet klagen, maar we willen vragen of u een ander voor hem is. Hij wilde dus zeggen, het is goed dat deze man thuis is, maar ach, zorg nog eens voor een ander. En de gemeente de Caesarea hebben Peterus ten huizen gebit. Ja. Op uw noodgeschreid geschreid deed ik grote wonderen. De wijze van sterven van Gods vroeg en een sterft benauwd, weer benauwd ik heb misschien wel eens gezegd van een kind van God, de welke opgeloste zaken, en met een levendige wetenschap wist wat Job zegt, ik weet dat mijn verlosser leeft, en de een zoon, dat was een zeer goddeloze jongen, die werd zeeman, geloofde nergens meer aan, Moest nergens meer wat van weten. No? En dan gaan die godszalige vader sterven in dooddelijkste benauwdheden. Alsof hij nooit iets van God gehad heeft. Ik wilde maar tussenin inhangen dat we maar moeten denken aan schuurman. Die zijn minnig tegen boom. We moeten maar kleine stapjes doen. Want we weten wel waar we achter ons zijn. Maar we weten niet waar we voor ons zijn. De duisternissen die achter ons leggen. Die leggen achter ons. Maar wat er voor ons ligt dat weten we niet. En het is zeker. Dat het in de stand van een mensen leven. Zo donker kan zijn alsof er geen God is. Alsof er geen God is, dat die Godlogenaar van binnen de overhand krijgt. En dat dat kind van God in elkaar krimpt. Net als een vis in de pan. Maar toen kreeg die jongen een tijding dat zijn vader ging sterven. Dat hij zich haasten moest. Om het einde van zijn vader te zien. En toen hij bij die sterven stond, stond toen ooit zijn vader kermen, O oh God, het is alles kwijt, het is alles verloren. Kan niets meer zien dan duisternis en nacht. En eeuwig verderven, O God, helpt, oh God, helpt. Oh help. En dat van een opgelost mens. En dat van een mens gelieven die weet. Dat God in Christus zijn vader geworden is. Wij weten niet hoe donker het nog worden kan. Dat weten we niet. We moeten maar zachtjes aan doen. Maar zachtjes aan doen. En die man gaat sterven. Onder de nood zijner zijn er zielen. En het behaagt God. Om die nood van die man te planten in de manval, is zijn zoon, terwijl ik een uitriep, als mijn God zalige vader, hem is zoveel genade, zo benauwd is, waar moet ik dan blijven, oh God, waar moet ik dan blijven, als mijn vader, als een kind van God, het zo ontzaglijk benauwd is, dat is zich nergens meer ik aan, waar moet ik dan aan komen, waar moet ik dan aan komen, als mijn vader nog door duizend hellen heen gegaan, aan zijn sterven, dan zal er voor mij maar één hel zijn, en dat zal voor even verloren zijn. En het behaagde golden niet alleen, dat is in te werken, maar door te werken. En toen die man begraven werd, toen zei die mensen: Ik zei, vertellen waarom dat mijn vader het zo benauwd gaat. Daar ben ik door gebaakt. Daar ben ik door weten gebaakt. Die benauwdheid hebt u willen gebruiken om dit monster dat nergens meer aan is, zo te brengen in het koninkrijk. God, waar God gebruiken kan niet. Waar God gebruiken kan Och, als hij het maar heiligt, jongen, houdt, dat komt maar ervan paniek. En als God en Elia met een onweer dat wil zeggen met donder en met bliksem. stormen en orkanen, waar wij toch allemaal van bezet zijn, wanneer dezelfde elementen zich in de natuur openbaar, Wanneer psalm 2 daar ook in vervuld wordt, dat de stemmen zijn op de grote water. In de stemmen zijn die donk. Wie zou die vrezen? En als golden spel, de knopje van zijn majesteit openbaart, dan reelt men zijn beest. Als de in Holland. Als in Holland. Zulke zware waren bij die gaat dat een bliksem met het water getrokken wordt. En dat het lange vuur van alles alle zijn. Zichtbaar en schrik aanwekkend tot een Dan zie je in het vee, dan zoekt dat de hoeken des lands op. En dan staat dat doorgaans met de koppen over de sloot. We kunnen niet verder meer. Ze kunnen niet verder mee. Wie is een god als En voor dat vuur komt zo dom niet bestaan en is vergaan. En voor het water mee van de sterkste elementen is de eerste wereld ondergegaan. In de orkanen des allerhoogsten, ach, men denken nog aan Borkeloos. Het was in een ogenblik gedeeltelijk van de wereld. Ach, lief! Als we een indruk ontvangen van de majesteit Gods, dan krimpt ons te zien. Dan zegt de profeet: wie zou u niet vrezen, gij koning der Rijken. Nu moet je eens even luisteren dat. En Elia heeft zielen schrik, zielen vermaakt in een donderend God, in een bliksemend God. Dat Elia verheugt zich. In een donderend allerhoogte. En een bliksemend goddelijk zijn wezen. Hoe kan het? Hoe kan het, hoe kan het, zelfs die Dat niet alleen kan, maar dat gezien, Elia, ontdaan door genade van hemzelf. Door Christus in God, en op God dan dondert, of dat hij kust, of dat die storm, Of het van een zachte zin. Dan heb Elia in God. Ervaar dat nog den donder. Dat nog den bliksem. Wie zal ons scheiden van de liefde God. Nog het enige dan. Zodat Elia zichzelf geheel verloren is. En hier wandelt hij met een in God. En dan zegt een apostel Paulus. Dood, waar is uw prikkel? Heel, waar is Als de kerk door Christus in God is, dan weet ik niet wat ze zeren en bezeren. Wie zal ons scheiden van de liefde God die in Christus is? Ze leggen in hem geworteld. van leggen in en dat wordt geopenbaard in de tekst. En dan gaat Ivan van Geelgal. De plaats het besnijdenis naar Josie wat Naar Bertus. Maar eerst een paar woorden van Geelgal. Geelgal is de openbaring waarin God de smaad van Israël weggenomen heeft. En zijn andere maal, degenen die niet besneden waren, besneden zijn geworden. En wat zegt dat voor u en mij? Die besnijdenis des harten, die is zo om je Dat is een instorting van een nieuw leven. Dat is stilzetten op het volle pad des verder Dat hij een goddelijk begint. En hoe kan God dat begin maken in de dadelijkheid door zijn woord. Hij kan daar uiterlijke omstandigheden voor gebruiken. Het wegnemen van een vrouw, het wegnemen van een kind. Tegenslagen in zaken. Alle die dingen hebben golden in zijn hand om zijn volk toe te brengen. Door een goddelijke besnijdenis. En een goddelijke besnijdenis dat gaat. Daar werd Israël besneden in het gezicht van haar vijanden. En drie dagen machteloos en krachteloos gemaakt om zich te verdedigen. Als je die kananieten daar toch enigszins erging gehad zouden hebben. Dan haan ze door de poort en Israël vertreden als mensen die allemaal ontmacht waren. Maar God maakt de vijanden blind. Besnijdt zijn volk en herstelt ze door zijn kracht. En uw moet er en in u en mij een goddelijk begin. Al is dat nou niet op de wijze van een mevibose. Al is dat nou niet op de wijze van een zaal. Al is het nou niet op de wijze van uiterlijke en zichtbare openbaringen. Maar dan zal het toch wel wezen in het hart. Waar is het punt dat je ellendig geworden bent. Waar is het punt dat je overtuigd geworden bent van zonde, van gerechtigheid en van orde? Waar is het punt dat de grond om je voeten dreigt de weg te zien? Waar is het stuk van de ellende begonnen? En die goddelijke besnijder is, die gaat zo diep geliefden. Zij maakt zulke diepe wonden dan de beste huwelijke hele die wonden. En alle voorspoed op aarde doet niets tot verzachting van die wonden, want men ervaart, o oh God, hier een huis straks zonder huis, bloot voor uw geducht gebruikt, Zal ik haast en afgrond keren. Daarom zegt een bergen dat we door de wet God de zonden en het oordeel leren kennen zodanig. Dag en alle zonden doden en jezelf, ziet je de hele wereld naar de hel gaan en je eigen. En waar brengt dat zulke mensen met een zodanige besnijdenis ze zaten in de eenten, in de benauwdheid, in de nood, in de schuur? Ik ben ooit achter op een land. Want met eerbied gezegd doen. Die goddelijke besnijders. Die maken het je onmogelijk om te leven. onmogelijk om te stemmen. Die maken het je onmogelijk om God te ontmoeten. En onmogelijk om uit de handen God te blijven. Die maken het je onmogelijk om langer op aarde te zijn, waar je ziet dat je maatvol begint te raken, je beter gaat overlopen, en je gaat vrezen dat je langmoedigheid God aan het einde gezondigd heeft, dat het geduld Gods aan het einde gebracht hebt door je ongerechtigheid, en dat niet alleen in de weg van overtuiging, maar in de doorgang van ons leven, dan blijft het maar waar het zijn. De goede tieren. Nee dan wat er verder voor. En nu kan men met zijn begin niet sterven. Want het begin van openbaar. Die sterven moeten en niet sterven kan. En nu weet ik wel. Dat in de verdere doorgang van het leven van de kerk. In duisternissen en beproevingen. Het minimaal op aankomt. Als er maar een begin is. Oh God, dat is er maar een begin. Als maar een goddelijk begin. Als maar een begin is na zijn woord. Als maar een begin is door zijn woord. Als maar een goddelijk begin. Ach, dat is zoals De verzuchting van, van den oven, die De man is van toen hij ging sterven en man is zo verlicht en geraad. Hij jij zelf erop aankomen op man. Een goddelijk begin. Of er een goddelijk beginnen maakt. Hij zei niet. Of er op aankomt. Dat hij gerechtvaardigd is. Of op aankomt, Nee. Hij greep terug naar het begin. En als er geen god is. Dan moet midden en einde nog god zijn. Als er begin god is. Dan kan het niet ongoddelijk worden. Al vrezen ze voor dag en nacht. Want juist dat vrezen. Ik wil dat eens even vasthouden. Geliefde. We leven in een tijd. Daar zelden meer hoort van dat goddelijke begin hoe het zich openbaart. Maar dan begint de dood in geleefd te worden. Dan begint het oordeel in geleefd te worden. En dan kunnen ze je duizend werelden geven. Je hoeft ze niet. Je hoeft niet je geld niet. Er is maar één ding wat zulke ziel waard en wedervaart. O God bekeerd, O God bekeer, Kan ik nog bekeeren. Dat ja, kan je niet geloven jongen nou. Terwijl als de God geest die men zo vertuigt. Dat die dag en nacht maar op bekeert. Nooit geroepen. Nooit naar gezocht. Nooit naar gevraagd. Dan nou kan je niet meer ophouden. Nou kan je niet meer ophouden. En als je een kind van God op de straat. Dan zegt, je oh God als die sterft. Dan sterft die voor even. Eet God. Vervuld met God. Maar als ik sterf. Dan val ik van de angst in de eeuwige angst. Als ik sterf dan ga ik tegen licht en beter weten in voor eeuwig verloren. Dan ga ik tegen alle maringen en alle waarschuwingen in. Ga ik voor eeuwig naar die plaats die ik mezelf waardig heb. Ach dan wordt de wereld zo klein. Dan wordt de wereld zo klein. Wat hoort je er toch weinig meer van. Wat hoor je er toch meer. Daar nog eens iemand ontmoet die niet meer bekeerd worden. Die nooit meer zalig kan. Die moet uitroepen: man, te lang gezond, te zwaar gezond, mijn schuld is te groot. Die kan nooit meer verheffen. En dan die werkzaamheden, die dat meebrengt, dat zoeken in de benen. Dat vijf, zes dagen aan ze komen naar de kerk. Dat vijf, zes dagen aan ze komen naar de kerk. Ze kunnen niet één keer meer gemist ze moeten er elke keer zijn. Al is het vijf, zes keer in de week. Ze worden gedreven. Ik ben nog, ik ben nog. Het kan nog, het kan nog. Mijn hemel dekt nog. En de aarde draagt nog. Ach gelieven, Wat zijn er toch in die tijd ook vele aantrekkelijke dingen. Wanneer je zo dicht aan de dood leeft en dan toch nog leeft. Zo dicht aan de hel leeft en dan toch nog leeft. Zo dicht aan de honger leeft en een brood genoeg heeft. Zo dicht bij een vertorend God leeft. En die je toch nog onderhoudt. Geen lust hebt in de dood. Het is zonder. Maar daarin dat is die bekeerd. Die eerste beginselen. Dat aankleven dag en nacht. Dat aankleven. Oh God zelf voor mijn openzicht. Is er voor zo'n nare kerk nog ontwerp. En dat hoogachter van Gods kerk. Dat de hoogachter van Gods knechten. Als ik in die dagen door mijn evaree op de preekstoel zag staan in Barendrecht. Middenmaal brak mijn hart, ik, O oh God, dat is een kind, dat is een gezant. O, oh, gebruik hem toch eens voor mij. Laat hem toch eens één woordje, mag zeggen voor mij. Laat hem toch eens één woordje, raken. Waar gaat dan die mens behoefte naar de kent? Waar ben je dan stijl diep afhankelijk? En wanneer de Bijbel gelezen. Ach wat min Blijf je bij een tekst van de Heer. Mocht dat is waar. Mocht dat is bewaarigd. Wat een aanroepen geliefde, Wat een aanlopen. Wat een volharding. Je zou niet zeggen dat er ooit. Nou, dat hij verlost staatelijk, Dat er ooit een tijd kwam. Dat hij zo ver van God afslopen Dat hij zo ver van God afslopen En hoe middag heb je het niet meegemaakt. Als je een bosterhams morgens kreeg. En je ogen nog open. die ik. Oh God. Ik ben nog niet in de hel. Nog niet. Nog niet. Nog niet. Nog niet. Wat een stijl diep afhankelijk gewet leef. Was er in die dagen denk eens terug En nou verlang ik daar die nakrachten. De genade die ontvangen is. Maar ik verlang er wel eens na. Om nog eens een aanklevend leven te maken. Om nog eens te leven. Dag aan dag in het. Aanhouden. Volharden. Achteraankomen. Zelfverlogenen. God verheerlijkende licht! Dat is Geelgaal. En wanneer u Geelgaal. De goddelijke besnijdenis de plaats gehad heeft. Hij legt de pijn vet. En nu wil ik hier. zachtjes aan mee gaan eindigen. en Misschien vanavond of volgende week ermee doorgaan. Maar dit is zeker dat het leven, dat honger naar liefde. Als je dat brood naar genade geproefd hebt, dan hongert het weer naar brood. Als je dat water gesmaakt hebt, dan dorst het alweer naar water. En als je een druppel liefde gehad hebt, dan dorst het alweer naar liefde. Ach, ik wil alles niet ophalen, want waar zijn ik blijven? Waar zijn blijven met mijn tijd? Maar als je toen een zondag, de hele zondag, onder de bediening des woords geweest was, en je hart was niet twee minuten verbroken geweest, wat moest je dan van jezelf denken? Wat ging je dan van jezelf denken? Wat moest je dan van jezelf zeggen? Oh God, ben ik overgegeven aan het oordeel der doods? Ben ik overgegeven aan het oordeel des doods? De hemel verkwikt me niet en de hel verschrikt me niet. Ben ik al losgelaten? Ben ik al overgegeven? En alle deze werkzaamheden, die openbare geliefden, die niet overgegeven zijn, maar waar gaat het om? Om opwassing in de genade, want Bethel moet volgen. En Bethel is een Christus openbaring. En een Christus openbaring, daar gaat altijd aan vooraf. Schuldoordelen overnemen opdat die ladder, ja... Die later Jacobs aanschouwt, zoals worden in 28. Hij lag aan de onderste spot. De laagste spot. En hij aanschouwt gewoon op de hoogste spot. is een openbaring van de Heer Jezus Christus. En dat in zulke een zonde, dat wordt Bethel. En van Bethel. Maar genoeg. Dan komt verzellen bij Jericho, dan vallen de muren. En wordt kerk in gods eer, beeld, gunst en gemeenschap herstelt, Dat in het vervolg. Amen. Een enkel woord van hetgeen geopenbaard wat in hetgeen wordt, worden geen wedergeboren wordt. In hetgeen waarin een goddelijk begin zo gestort wordt. Dat met niets meer mee kan. Vredeling en ellendeling wordt. Onbekeerd om geleerd te worden. Ach dan daaronder ons een geel gal. Mochten hebben ontvangen nog andere mochten ontvangen zijn dan altijd de naastbijleggende vrucht van de goddelijke verkiezing. Een inwendige, onwederstandelijke roeping die de weg legt naar gole God. Amen. Denk Tweede Psalm. En daarvan het laatste zangvers, Het tweede, het, la, het laatste zangvers van Psalm 2. Wel zij die na zijn reine leer. In hem hun hoogst geluk beschouwen. Die Sion's vos erkennen voor een heren. Wel zij die vast op hem betrouwen. Als het laatste. ...van een tweede psalm...